10 uur. NPO Radio 1, met de Plag. Hoekman, Van Gessel en Chabot. Het klinkt als een, uh, bijna als een goed advocatenkantoor. Hè? Zij zitten klaar voor het mediaforum zometeen. En daarin kijken we naar Oostenrijk... waar de publieke omroep aangifte heeft gedaan... tegen de vicekanselier Strache van de rechtse FPE. Die heeft namelijk gezegd dat de omroep... leugens en nepnieuws verspreidt. En we analyseren dus Ellie Lust. Die was op patrouille gisteravond in Colombia. Allemaal na het NOS Journaal met Mark Hokken.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 De veenbrand in de Deurnisse Peel in Noord-Brabant... kan nog weken woeden, zegt de brandweer. Ze zeggen ook dat ze de brand eerst niet konden vinden. Maar uiteindelijk hebben we hem weten te lokaliseren. Het is echter voor de brandweer niet te bereiken. Uh, daardoor is de brandbestrijding ook niet mogelijk. En zijn we overgegaan nu tot het bewaken van het perceel... in afwachting ook van de komst van Staatsbosbeheer. Mogelijk is de brand aangestoken. Vorig jaar juni was er ook een veenbrand in de Deurnisse Peel. en Die leidde telkens weer op en richtte veel schade aan. Noord-Korea heeft goederen naar Syrië gestuurd die gebruikt kunnen worden bij het maken van chemische wapens. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van een uitgelekt VN-rapport. De onderzoekers zeggen daarin dat er zeker 40 leveringen zijn geweest. Een grote groep prominente vrouwen uit Frankrijk zamelt geld in voor hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Onder 30 vrouwen zijn de actie begonnen. Ze willen 1 miljoen euro bij elkaar krijgen om overbelaste hulporganisaties te ondersteunen. Het moederbedrijf achter Albert Heijn en Bol.com, Aholt Deleze, heeft het afgelopen jaar een miljard meer winst gemaakt dan in 2016. In totaal kwam de winst uit op 1,8 miljard euro. En dat kwam onder meer door recordverkopen online. De Slovaakse journalist die zondag werd doodgeschoten, werkte mogelijk aan een verhaal over corruptie onder politici in Slowakije.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 Beiden zijn volgens Slovaakse media met één schot gedood. politie zegt dat dat waarschijnlijk is gebeurd... door een professionele huurmoordenaar. Dus het is duidelijk dat hier geen sprake is van een normale overval... die uit de hand is gelopen. Maar waarschijnlijk is deze man, deze jonge man, 27 jaar... is hij inderdaad gedood vanwege het onderzoek dat hij deed. Nieuw-Zeeland wil overlast door konijnen aanpakken... met een speciaal ontwikkeld dodelijk virus. Dat wordt de komende maand uitgezet in het zuiden van het land... Boeren daar klagen al jaren over de schade... die wilde konijnen in de weilanden aanrichten. Ze eten gras en hooi en graven tunnels. Het virus is in Zuid-Korea ontwikkeld en tast organen aan... en klontert het bloed. Een konijn sterft binnen 2 tot 4 dagen. Boeren zijn blij met de maatregel. Een dierenwelzijnsorganisatie in Nieuw-Zeeland... vindt het besluit teleurstellend, omdat de konijnen pijn zullen lijden. Het weer op de meeste plaatsen droog en de zon schijnt. Vanmiddag wordt het min 2 tot min 5 graden...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 Helene Plag, met nu Spraakmakers en de Media. En met spraakmaker Splinter Chabot van de JOVD, Paul van Gessel, de directeur van RTVNA. En ook gearriveerd de van nu.nl, Gert-Jaap Hoekman. Gert-Jaap, goedemorgen. goedemorgen. Je bent groot liefhebber van de podcast, maar dat ze ook nieuws maken, dat is jouw mediamoment. Ja, nou, ik wil eerst nog zeggen dat ik sowieso een groot liefhebber van radio hè, Dus fijn dat ik hier weer mag zijn. Maar ik ben <slaanbaar>. ook echt een grote liefhebber van podcast, inderdaad. En het gaat goed met de podcast. Uh, uh, uh, ik mag trots melden dat wij hebben een ochtendpodcast die zal al meer dan een miljoen keer. Uh,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 Uh, Tom Dumoulin. Nou, dat weten we dan ook alvast. Ja, nee, dus, dat uh, was niet het nieuws, De, he? de emancipatie <laughs> van, de, van de podcast is nog niet helemaal doorgetrokken... dat de podcast zelf. Dit was een podcast die heette De Rode Lantaarn. Uh, en dat is van de uh, wielerliefhebbers? Ja, ken dat, het het dat is een wielerliefhebbers die met elkaar eigenlijk uh, praten over, uh, over wieler. Uh -huh. Wat je, wie je hoorde was de ploegleider uh, van Tom Dumoulin... Die daar eigenlijk. Hè, de kracht van een podcast is ook een beetje het lossen. Hè? Dus het is ja. niet echt. Uh, je hebt niet echt het idee dat je, dat je normen naar radio zet. En voor je het weet, uh, vertelt hij daar gewoon dat er al lang besloten is dat Tom Newland de Tour gaat rijden. Ja. Vervolgens gaan uh, iets meer traditionele media, zoals het nu.nl, inmiddels ook is, uh, bellen met Sunweb, de, de ploeg van de Dumoulin. die vervolgens zegt: oh ja, nee, ja, uh, mogelijk. Uh, um. Maar je hoort hem hier toch wel, eens wel gewoon zeggen. Ja, hij had eigenlijk helemaal niet door ja. wat het nieuws was. Maar de maar podcast. De jongens, die reageerden daar gelijk. De presentator uh, in kwestie had het zelf of ook niet helemaal in de nee, gaten. Nee. Nee. Deze nee. podcast was van zaterdag en het nieuws werd gisteren naar buiten gebracht. Ja, mooi, mooi fenomeen. Dan gaan we naar Oostenrijk. De Oostenrijkse publieke omroep ORF... doet aangifte tegen vice-kanselier Heinz-Christian Strache... van de partij FPE. Hij heeft gezegd dat de omroep leugens en nepnieuws verspreidt. En volgens de ORF wordt daarmee de reputatie... van zo'n 800 journalisten die daar werken geschaad. Overigens is het niet de enige plek... waar de publieke omroep uh, wordt bekritiseerd. Want in het land daarnaast, in Zwitserland... staat de publieke omroep ook onder druk, politieke druk. Want daar is zondag een referendum over de financiering ervan... waartoe wordt opgeroepen om dat te stoppen. En daarmee zou dus het van de publieke omroep daar uh, in gevaar kunnen zijn. De vraag hier is natuurlijk een eerste ja, stapje naar een rechter... op het moment dat jou wordt verweten dat je nepnieuws maakt, Paul van Gessel. Als we dat zouden zeggen over NH. Nou, nee. nee. Het is volgens mij de doen. laatste plek waar je wil eindigen als journalist. Uh, je wil er niet voor gedaagd worden, maar ik vind het ook een beetje een zwakte bot om... Uh, kijk, als er nou echt sprake is van smaad en dat soort zaken... dan zou je kunnen overwegen om naar een rechter te stappen... Maar hier heb je te maken met een politicus... die gewoon uh, een opvatting huldigt over de publieke omroep in Oostenrijk. Ja, nou, die niet zomaar een politicus. Natuurlijk. Dit is de vicepremier. Ja, of de vicepremier. Nou, dan moet je hem gewoon uh, journalistiek om de oren slaan. Uh, uiteindelijk, uh, je hebt zelf als, als, als uh, journalist heb je al een machtig wapen in handen. Ik vind het echt een. Uh, je doet onrecht aan dat wapen. Als je denkt dat je ook nog de rechtelijke macht erbij nodig hebt. Hm. Splintermeent. Nou, nou, ik ben uh, wat genuanceerder over. Ik moet wel zeggen, ik vind de ontwikkeling. dat we voortdurend maar politiek en journalisten. De, voortdurend elkaar maar in de rechtszaal gaan dagen. Vind ik heel raar. Je ziet het ook in Nederland gebeuren. met Thierry Bouden. die nu. minister van uh, ja. Binnenlandse Zaken voor de Rechten dagen. Dus ook, ik vind het een hele maar rare, dat zijn politici onderling. die Ja, hier er niet onderling uitkomen. ook. Ja, je ja. Ziet, dus, dus ik vind dat een hele rare ontwikkeling. Ik denk van. het de debat en persvrijheid. en meningsvrijheid. is juist dat je met elkaar in gesprek kan gaan. en niet de rechtszaal gaat. Maar moet ik wel zeggen. Uh, dat ik het heel raar vind. Een uh, soort van. Ik weet niet of het een nieuwe, nieuwe generatietikje is of zo. Maar je ziet ook in. Deze man heeft dus op Facebook wat gezegd. Over. Uh, ook als politicus heeft hij dus gezegd uh, ze verspreiden leugens. Nou, we denken sowieso: goh, als je vicekanselier is, is hij daar. Uh, misschien zou je iets diplomatieker en iets normaler zeg maar mm. kunnen uh, uitdrukken. En je ziet ook Trump doet het ook, via Twitter en ander social media uh, kanaal. Dat, dat hele goffe, platte, uh, harde uh, manier van uitlaten. Terwijl ik denk als je ergens niet mee eens bent. Je kan altijd oneens zijn met de journalisten wat hij over je Schrijf, Soms kunnen uh, kranten wat gekleurd zijn, maar dat hoort erbij. Maar dan kan je zeggen, nou, in dat verhaal herken ik me niet. Of ik, ik zou het zijn zo en zo uitleggen. Maar dan komt inviteren. het misschien net wat minder aan... en trekt dat iets minder de aandacht. Ja, maar, maar is dat de taak van de politiek? Dat ze aandacht oh, ja. kunnen trekken ja. en zoekeren? Ik, nou, ik, ik denk vooral dat het taak is de politiek... om goed beleid te maken en het land te besturen. Ja, en misschien is deze... dat de taak. Ja, maar... Maar als je bij de gevestigde orde hoort, dan is dat je taak. Ja. Maar, maar als, je, uh, een als, een je, nee, als je hier tussen wil wringen... dan moet je uh, rabbiate-uitspraken -ja doen. En dit is een genre. Gewoon, ja, maar het is wel... Uh, dit is je niet iemand die er nog tussen moet komen. Nee. Dit is gewoon de visiekans. kant Ja, nee, dan, dan wordt het inderdaad wel eens tijd dat je je diplomatie-aspect gaat opzetten. Maar zo'n Baudet die vecht zich er gewoon op, de, op dit moment buiten gewoon slim tussen. Hij krijgt alle aandacht. Hij ja, heeft dat is alles niet een draadje om zo'n. Ik ja, als ze dat slim ja. doen, daar ben ik ook zeker mee eens. Ik vind het alleen niet goed. Ik ja. denk dat het is niet. Ja, maar ik zou het zelf in ieder geval, laat ik het zeggen, als ik ja. ooit politiek in zou gaan, sowieso nooit ja. doen. Dat vind ik niet handig. Maar Gertja, als je een statement wil maken als omroep, is dit dan prima om maar eens een keer naar de rechter te stappen? Ja, of een, ik... zoals men in Amerika doet, is inderdaad onderzoek, onderzoek, onderzoek. Ja, ik, ik ben niet. Ik ben daar iets stellig in denk ik dan, dan dan dan Paul hier naast mij. Omdat ik denk, je kan het namelijk ook allebei doen. Hè? Uh, en de vraag is wel, van waar ligt ook de grens hier? Uh, bedoel, dit is niet zeg maar een, een, een Kamerlid van een splinterbeweging... Uh, ergens in de fractie of zo. Nee, dit is de kanselier uh -huh. die dit ook niet één keer roept, maar stelselmatig dit roept. Nou, ik, kan me, ik, vind, laat ik, sorry, ik weet niet of ik het zelf had gedaan. Hè? Ik denk bedoel, het is ook wel een beetje uh, misschien vrij in een vlek of zo. Ja. Maar ik vind het wel buitengewoon interessant uh, dat, dat, ze, dat ze het gaan doen. Want ik ben ook heel erg benieuwd hoe. Die zaak dan vervolgens verder gaat. Hè? Want um, uh, waar, waar gaat het nou om? Gaat het nu over zeg maar, het feit dat ze. Dat, uh, gaat de zaak over dat, uh, dat, dat ze uit worden gemaakt voor leugenaars? Uh -huh. dus is het dan smaad? Of gaan ze ook inhoudelijk in op de zaak? Uh, uh, uh, uh, namelijk de klacht van de vice-kanselier: Jullie zijn niet objectief. Uh -huh. uh, en uh, wij, hè? dat is natuurlijk een beetje een flauw machtsmiddel van hem, maar die heeft hij wel: Wij betalen jullie. Hè? Ik, ik zit hier aan een kraan en, uh, en wij betalen jullie, maar jullie zijn niet objectief. En ik ben wel benieuwd, en dat is heel gevaarlijk... hoor, als een rechter zich daarmee gaat bemoeien... maar hoe je zich dat ja, verder gaat ontwikkelen. Want objectiviteit of nepnieuws verspreiden... daar zit natuurlijk nog wel een verschil ja, tussen. Ja, maar dat is uiteindelijk ook volgens mij waar het in Zwitserland over gaat. Ja. Dus de, de, Het referendum gaat daar ook over. Ja, moeten we wel betalen voor een publiek op die niet objectief is? Nou. Wie bepaalt dat? Uh, uh, uh, dat is natuurlijk een heel gevaarlijk onderwerp ja. nogmaals. Maar ik vind het wel interessant dat er nu eens iemand naar gaat kijken. Ja, want daar in Zwitserland, om die stap te zetten... wordt het niet voor de rechter voorgelegd, ja. maar in een referendum. Dus daar gaat de bevolking uh, zich ja, daar nou over uitlaten. Nou doen ze dan, ik, elke week een referendum <lacht> over, ja. over, uh, over alles ja. zo'n beetje. Maar, ja. dat, maar toch... En dit komt ook vanuit in ieder geval een rechtse kleinere partij, wat ik heb begrepen, die dat heeft aangekaart. Dus daar komt het referendum over. En volgens de prognoses gaat de meerderheid van de bevolking daar ook helemaal niet mee instemmen. Nee. Maar het is wel het idee van het morrelen aan de publieke omroep, omdat er wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid ja. vanwege het gebrek aan objectiviteit. Hebben ze dan een punt? Paul? Nou, Ik vind dat je altijd moet uh, durven uh, te twijfelen aan iemands objectiviteit. Dat mag. En uh, uh, ik vind dat wij als, uh, als journalistiek ook heel open moeten staan... voor het, uh, voor het debat daarover. Mm -hmm. Wij moeten ons structureel, vind ik, een spiegel voorhouden. En als er kennelijk het gevoel bestaat bij een groot deel van de bevolking... dat we iets neerleggen wat niet deugt... dan uh, zul je of, uh, uh, dat moeten verklaren. Je moet heel transparant zijn, vind ik ook. En fout ook snel toegeven. Uh, je moet er niet zomaar vanzelf van uitgaan dat je dat je, je bestaan zegt ontleent aan het feit dat je bestaat. Uh, je zult je elke dag opnieuw moeten bewijzen. En uh, het kan een klimaat opleveren. op een gegeven moment dat je. Nou, en het is ook het recht van de politiek. om te zeggen. Nou, we geven geen geld meer uit ja. aan, aan het publiek om. Ik ben er zelf onderdeel van. Dat recht hebben ze. Alleen je moet wel heel zorgvuldig zijn. met iets van waarde. Maar is om dat dan ook niet uh, Naar beide kanten splinter. Want op het moment. dit zijn dan rechtse politici. die vinden dat de media te links zijn in Zwitserland. en dan dus maar een referendum starten. om te zeggen. Ja. dan moet het geld eruit. Ja, dat is dus toch ook weer een probleem. riskante ontwikkeling, ja, of niet? Dat wat ik net zeggen. Want, want je maakt dus. Uh, uh, je kan bijvoorbeeld ook. Ook, het Nederlands bestel zeggen: nou, de, die krant is meer die gekleurd en die krant is meer da, dat gekleurd. Maar om dan als uh, uit je eigen of bij publiek kleur, omhoog, dan nou komt het ja, geld zeggen, van de overheid. NOS, NOS wordt ook vaak beticht dat ze wat links georiënteerd zijn. En dat ben ik het niet per se mee eens. Maar uh, als je dan als macht zeg maar gaat zeggen: nou, uh, omdat jullie niet in ons straatje passen, gaan we daar minder geld aan uitgeven. Ja, dat vind ik een heel dat vind ik een ge hey, gevaarlijke Mega een mega gevaarlijke discussie. Ja. en daarom vind ik het denk ik juist wel goed dat het gebeurt. Het is ook gebeurd in Nederland, want Matt Herbe die riep toen toen ze in de LPF in het kabinet kwamen. toen werd bezuinigd, 5 op de NPO. Mm -hmm. Want daar hebben we nog een appeltje mee te schillen. Mm. Nou, Dat ja. is een, was een levensgevaarlijke grondhouding. Uh, in algehele zin vind ik wel, kun je zeggen van, nou, je moet uh, kritisch op je uitgaven zijn of het nou om de zorg van het publiek ja, ja, ja. omhoog gaat. Is... Ze hebben wel iets te leveren. En, en, en in ons geval is dat objectiviteit. En, en we hebben een bestel waar iedereen Toegang toe heeft. Dus maak dus maken gebruik van, zou ik ook bijna zeggen. Dus is ook gebeurd. Hè, wakker Nederland is om die reden ook ja. gearriveerd. Um, uh, ja, en, en politici, zeker als je aan de macht bent, pas een beetje op dat je de hele tijd, zoals Trump doet, ons in een kwaad daglicht stelt. Ja. Maar tegelijk, want wat wordt aangehaald als een van de argumenten in Zwitserland is van het kosten, de, de Zwitsers kost het 450 Zwitserse frank per jaar. Wat de publieke omroep, dus geld van hun wat naar de publieke omroep ja. gaat. Ja, iedereen heeft toch het recht om zelf te bepalen hoe je je geld wilt uitgeven? Ja, ja nee, dat, recht, dat recht heb je wel. En ik denk het, het spannend. Van het spanningsveld van de publieke omroep is dus natuurlijk dat je betaald wordt, deels of voor het grootste gedeelte, door, door, door de overheid of door belastinggeld ja. uiteindelijk. En dat tegelijkertijd dat juiste partij is die je moet bewaken. En in dit geval uh, ja, wordt dat in Oostenrijk bijna een soort van persoonlijk, persoonlijk gevecht tussen die twee, waarin eentje zegt: ja, ja, ik heb hier een kraan en ik ga eraan draaien. Ja, mega gevaarlijk. Wat ik overigens nog interessant uh, uh, ook vind aan deze zaak is dat ze ook Facebook, uh, uh, ja, ik weet niet of ze in of Oostenrijk is dat, lepen, maar in ieder geval in Oostenrijk hebben ze ook, gezegd, ook Facebook ja. aangesproken van ja, jullie, mo jullie moeten deze post en Facebook zegt: Ja, uh, dat doen we niet. De, de, de, de vice is hierover overigens snel, geloof ik, achteraf satire nu bijgezet. De, dus dan kan het ineens. Dat mag ervan. alles? Ja. Want het was <laughs> namelijk satire, voor de duidelijkheid. Dat ja, is een kannibal Zijn het is een carnavalsgrap dus Ja. Een maar. Ja, zij zeggen, nee, Facebook, jullie moeten dit verwijderen, want het is smaad en lastig. Nou, misschien is dat ook wel een reden waarom ze naar rechter stappen. Ja. Dus. Ja, ik vind het over geen smaad, hoor. Ik vind het gewoon uh, beledigend, onhandig. Maar, wij maar moeten je moet ook, er boven staan, ja, vind Ik ja, ja. vind dat wij niet zo licht geraakt moeten zijn ook. Moeten maar gewoon, moeten we gewoon ja. wennen aan het feit dat er gewoon ja. mensen ja. zitten ja. op plekken waarvan we denken, nee, je, moet, je, je ja. verwacht niet ja. dit soort gedrag van de Amerika... of ja. vice-kanselier. Nou, wat de, de, wat de grote nieuwsinstituten in Amerika hebben gedaan op dat geweld van Trump op Twitter, is gewoon zeggen, we moeten gewoon perfect ons werk doen. Dat is het beste, allerbeste antwoord wat je kan geven in die situatie. Maar dat is ook wel waar. Alleen wat, wat ik en één ding nog wel over die grond waarop dan bezuinigd wordt. We hebben afgelopen vier jaar onder Rutte 2 en ook onder Rutte 1 is er bezuinigd op de publieke omroep. Uh -huh. omdat zeiden, nou, daar gaat er veel geld in om. Eh, en, en daar is toen. Eh, zijn de, ja, ah, er was toen, een crisis. Direct, iedereen crisis, bezuinigen, ja, iedereen moest bezuinigen. Ja. En ook de publieke omroep heeft toen bezuinigd. Ja. De grond daarvoor was dat iedereen moest bezuinigen. En dat de publieke omroep vijf geld had dan in de oog van de regering. En dat er dingen moesten worden aangepakt. Dat is een hele andere grond als je gaat zeggen, jullie verspreiden media ja. waar wij het niet mee eens zijn. Ja. Jullie zijn gekleurd. Maar en dat was wel we geld het kabinet aanpakken. daarvoor, waar Paul van zonder het aan, uh, ja. aan refereren ja, dat Ik dat, dat, dat letterlijk werd Het gaat niet om de mening, het gaat om of je zegt... er moet een reorganisatie komen omdat je bijvoorbeeld inefficiënt vindt... of je vindt de productiewaar niet hoog genoeg. Maar het mag nooit gaan omdat je het niet eens bent met de mening. Kom, je bent een liberale democratische rechtsstaat. En dan, maakt, dan mag iedereen zeggen wat hij wil zeggen. En daar hangt niet van af of je wel of geen economische steun krijgt. Ja. Nee, ik nou, ik zeggen, je kan het nog mogemaals, kan het allebei doen. Ik vind het wel opvallend dat dat notabene in de VS... het land van de geloof ja. ik, aanklachten en, de, en het zuwen van elkaar... dat het daar niet gebeurt. Hè. Dus dat is, uh, daar, daar kiezen ze heel nadrukkelijk voor. Inderdaad, de pen is machtiger dan het Ja, nou, terwijl ja. de beschuldigingen daar uh, niet één keertje zijn geuit... Nee. maar ze ongeveer op dagelijkse basis zijn. Ja, wel opvallend hoor, dat moet ik, moet ik zeggen. Want volgens mij als je daar iemand, een kopje koffie over iemand heen gooit... dan word je over de rechter gekregen. Ja. Ja. Ik denk dat wel wat jij zegt, het is vooral uh, voor ons allemaal interessant... om te kijken als ja. het tot een zaak komt in Oostenrijk waar gaat een rechter toe beslissen? Nou, volgens mij, wat, mij komt dat tot de zaken. Want de rechter heeft wel gezegd... het is gegrond verklaard ja. deze, deze klachten. Dus we gaan er nu wel mee aan de slag. Wat voor jurisprudentie dat gaat opleveren. Ja. Politieicoon Ellie Lust... kijkt verder dan de Amsterdamse stadsgrenzen... en niet in haar reportageserie Ellie op patrouille. Gisteren wordt eerst uitgezonden... Uh, laten zien hoe haar Colombiaanse collega's werken. Ze gaat allerlei verschillende landen af... en ze gaat niet toekijken, maar ze doet echt mee. Mm. En ze geeft ook aan die Colombiaanse collega's aan... maak je niet zorgen... Ik werk al heel lang bij de politie. Ik weet wat ik doe. Ja. Het werd goed bekeken. 1,4 miljoen ja. mensen hebben daarnaar gekeken. En zij zagen dus de Ellie Ook ook kende uit Wie is de mol. De komende dagen ga ik op pad met de Colombiaanse politie. Ik denk bij Colombia aan ontvoeringen: drugs- en gueria-bewegingen. Je hoort wel uh, hoe druk het protofoonverkeer is. Hè? En dan geldt ook hier weer dat het ongelooflijk belangrijk is dat de boodschappen die je doorgeeft, dat die kort en bondig zijn. Ik zal het woord niet noemen, ik begin met een E. het <lacht> Een briljant fragment. Dat, zie je echt. Ja. dat is hier echt. Dus ook in de heat of the moment. Weet je, er een enorme drugsaanval bezig. Ja. Waar 300 Colombiaanse agenten bij zijn betrokken. En dan komt Ellie Lust met zo'n droge ja, opmerking. ja is wel het enige echt flauwe stukje daarin, moet ik eerlijk ja, Er zaten erin, een paar fragmenten dat ja. je haar droogheid en haar nuchterheid ja. zo duidelijk zag uh, voortkomen. Maar dit nee. is Ellie Lust en Voeten Uit, uh, Gertia? Nou, ja, ik, ik, nou, ik ken haar niet zo goed als mijn buurman. Maar uh, ik heb echt wel serieus genoten van, deze, uh, van, de, van dit programma. Omdat ik, omdat ik denk, weet je, uh, vooral Alvast is natuurlijk een beetje het verhaal van... ja, ze is geen journalist en zo, kun je dat dan wel doen. En volgens mij is dat ook wel een soort van fabeltje... dat je een journalist moet zijn om een goed programma te kunnen maken. Want je moet volgens mij gewoon nieuwsgierig zijn... en dat goed kunnen uitleggen. En dat doet zij. En zij brengt ja. nog iets mee... Namelijk gewoon kennis. Ik had wel een beetje af en toe het gevoel als de Hollander die zeg maar, een restaurant testen in het buitenland. en niks is beter dan wat ze thuis te eten ja. krijgen. <laughs> dat was allemaal, zeg maar, nou ja, het ging toch niet zo, zo ordentelijk. als er, geloof ik in, de, in Amsterdam. Nee, ik kan het zeggen. dat kun je zien als een soort Hollandse arrogantie. Tegelijkertijd ja. voor de mensen die niet hebben gekeken. daar ontstaat een scène waarbij een man wordt opgepakt. omdat hij de Colombiaanse politie uh, aan het beledigen is. En ja. zijn vrouw die blijft maar aan het politiebusje morrelen. om haar man proberen vrij ja, te krijgen. En daarvan zegt Helle Lust. ja. Zet dat, zet dat mens op 200 ondertussen meter afstand. Was, weet je. Ja, maar zat er een dronken man in het busje. die vervolgens wilde ontsnappen. Dus dat was wel enige chaos. Dus ik snap het wel. Om het nog maar, wat erger te maken. want dat vond ik het meest hilarische. Uh, fragment. Op een gegeven moment hoor je vanuit het. We zijn verder aan het rijden. Dus die oh, twee ja. arrestanten zitten erin. Je hoort ja. steeds meer gebonk ja. vanuit dat arrestant. blijf je ja. aan het eind ja. van de bus? Waarop iemand roept. jullie hebben de verkeerde te pakken. Ik ben een motoragent. Ik ben een collega oh, van jullie. Ja, ja. ja, dat dat hoor. bleek ook het geval te zijn. Ja. Dus, ja. Want hij had een helm op. en een fluoriserend politiepak. Dus hij was op zich ook. Wel, maar wat ik, wat ik er gewoon wel sterk aan vond... Is, want zij, ja, zij brengt wel gewoon die kennis van... oké, okay, zo hoort het, zo zie ik dat het, dit is een beetje wat ja. protocol is. En daardoor ja, krijg je wel te zien hoe het, hoe het er daaraan toe gaat. Dus het enige wat ik wel vond, dat doen we nu ook weer in de intro en in de, in de promo... Het, het werd wel echt in iedere scène, moest wel gezegd worden... dat zij echt meewerkte. Uh, terwijl ik dacht... Ja, Je kijkt mee en, en je hebt er verstand van. Maar de, ik bedoel, ik heb wel eens vaker programma's gezien van mensen die zo dicht ergens opkwamen ja. en niet zeiden dat ze meewerken. Ja, in ze, op een gegeven moment gingen ze wel een junk een bepaalde kant op sturen? Dat is het enige wat ik haar heb precies doen qua meewerken, volgens mij. Maar goed, ja, ja, ja. Als je het hoofd stelt, ze heeft het is meer de uniform, was zo aan, aan en uh, het is niet dat zij deel uitmaakt van, van ze had een operatie. Ze aan, ik heb genoten hoor. Dat wel, hè? Ja, zeker. Dat ja. zeker. Ja. Is het, was Ellie want ze heeft ooit het debuut gemaakt bij, uh, bij RTVNA, dus in een ja. opvoeringsprogramma, waar ze gewoon als woordvoerder van de politie, ja. achter de prezenze gaf. Was toen meteen duidelijk van nou, dit is wel iemand waar uh, iedereen veel ja, waarde ik aan niet, gaat hechten. Bij haar debuut was ik niet aanwezig. Toen was zij nog niet de directeur? Maar, uh, nee, maar zij is gewoon een ontzettend goede woordvoerder. Een echt, echt een goede ja. voorlichter uh, met een moderne stijl. En, uh, en ze let ook heel goed op haar profiel. Hè, want zij, uh, had, we hadden vroeger Klaas Wilting. Die kent iedereen ook nog wel. Mm -hmm. En die zat in ongeveer elk televisiespelletje. En uh, ja, dat, dat was de, er waren er twee scholen. De ene zei, de politie wordt eens een keer neergezet. Op een andere manier dan de, dan de klassieke manier. En de andere helft zei, de politie wordt hier... Uh, uh, nou, het gezag wordt hier ondermijnd. Doordat die man in zo'n zo spelletje oh, zit. Mee en ja. ze let daar wel heel scherp op. Zij uh, gaat wel naar de mol, heeft ze haar meegedaan. Mm. Daar zit natuurlijk ook iets van onderzoek. En dat soort uh, gevoel in. Dus, ja, maar ook uh, liggen. Ja, maar... In, maar zij ze zegt ontzettend veel af ook. Het gaat niet zomaar naar de slimste mens. Of naar, uh, hoe heet dat, Keurling. keuring. Uh, uh, uh, heet dat programma? Okay. Net, uh, dat, uh, Van Curling Frank Bauer. Ja. Curling Quiz. Okay. Oh, <laughs> um, nee, ja, en verder is ze gewoon bij ons de woordvoerder. We hebben één keer een geintje met haar uitgehaald uh, een, een jaar geleden. En de, toen uh, Wat Lust, Ellie Lust. Uh, uh, zat ze in wat beeld. als format, als programma? Ja, als een Serieus. Klein, klein tussendoor formatje wat nergens op sloeg. En dan kreeg ze een gerecht voorgediend. Uh, en, dan, <laughs> en dan nam ze een hapje en dan moest zij zeggen. Nou, dat lust ik wel. Nee. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Ze, ook ze loeg nergens op, helemaal nergens op. Maar, maar even, het zo leuk, maar omdat het, want jij zegt, ze maakt haar duidelijke afwege. Nee, dat heeft ze daar ze geleerd. Nee, ja. maar dat is omdat de relatie met AT5 veel dieper kan zijn ja, ja, ja. dan in het landelijke. En uh, overigens heeft de politietop ingegrepen, want ze vonden dat dit niet kon. Ja. <laughs> dus dat is dan wel weer leuk. Niet een geheel onbegrijpelijk dus de niet. Nee, maar ze let er goed op. En wat ze hier gedaan heeft, vind ik echt gewoon... Ja, participerende journalistiek werd net al een beetje aan verweten nog beter is om eens een keer vakmensen elkaar te laten ontmoeten, ja. want timmerman, timmermannen die met elkaar over een hamer gaan praten, is altijd heel interessant. Ja. En ik vind want tegelijkertijd goed. blijft het een heel informatief programma. Het is ja. niet. Uh, ja. ja, je krijgt echt wel een beeld. En, en, kijk, Ellie en is leuk zijn. Nee. Ja. En het woord wat ze niet wilden zeggen, na nou, de chaos, net was trouwens etherfrequentie. Ja. Oh. Etherdiscipline. Ja, ja. Uh, ja. oh oh ja, sorry, ik ging er eigenlijk ja. vanuit. Dat weet iedereen wel. Is het, ik moet even denken aan gisteren toen zaten we hier in het mediaforum, hadden we het heel erg over uh, na aanleiding van het overlijden van miz. Bouwman over authenticiteit... Is dat ook waar haar kracht ligt, wat jou betreft, Splinter? Ja, ik vind haar, heel, ik vind haar echt geweldig. En, en uh, ja, ik, vind, ik vind haar echt heel erg gaaf en heel erg cool. En het klinkt een beetje stom. Dus ik, uh, uh, ik ben ook jong en. Ik, je, uh, uh, ik vind het heel bijzonder zoals je, dat, de, dat de verhouding tussen uh, onze maatschappij en de politie, die is heel erg goed hè? Dat is. Dat is best wel bijzonder. Daar zijn we vrij weinig bij stil. Maar hoe vaak kom je wel niet in andere landen. Dat ook je ouders van tevoren tegen je zeggen van: goh, pas op, want de politie, daar werkt anders hmm. dan in Nederland. Het dus is dus echt een vriend. En zij belichaam dat ook heel erg. Zij is wel heel erg uh, streng en rechtvaardig. Zo, zo ook uh, um, nou, recht door zee en zo. En maar ze is dan in haar uh, rechtheid, zeg maar, in haar rechtvaardigheid, is ze wel ook heel erg vriendelijk. En, en zij doet eigenlijk al jaren, is zij heel erg uh, zichtbaar, ook voor verschillende minderheidsgroepen in de samenleving. Ja, ze is, er, is ook uh, woordvoerder en initiatiefnemer voor mij achter roze en blauw. Mm -hmm. Dat zijn dus uh, uh, mensen met een andere seksuele geaardheid. Mensen op hetzelfde slag vallen uh, in, in, in politieuniform, zeg maar. En uh, dit past helemaal in dat straatje ook. Dat zij dus um, een veel breder beeld laat zien van de politie. En, en en ik denk ook dat het heel erg belangrijk is... dat je er wordt vaak gezeurd over politie. En door zo'n programma als dit... dat je ziet wat ze eigenlijk allemaal doen achter schermen... en hoe moeilijk het soms is. Uh, dat je daar ook ja. wat meer respect voor krijgt. Want dat is wel gewoon heel erg belangrijk. Want ik zit nu wel te denken... als je het hebt over de, de meer de politieke discussies... die we in de actualiteit voeren... over de veiligheid van een schietbaan... over de werkdruk ja. en dergelijke. Daar hoor je haar eigenlijk helemaal niet over. Nee. Ze mengt zich niet in dat soort discussies. Nee, misschien past dat bij de profilering. Eh, wat, wat Paul net zei, dat ze misschien ook wel een beetje de knuffelwoordvoerster wil blijven of zo? Nou, weet niet? Nee, een trotse professional is zij. Want ze, ze, ze is ook echt wel oprecht... Uh, ik heb er wel vaker gesproken... Mm -hmm. ze erg zich echt kapot aan criminaliteit... en aan, aan baldadigheid en dat soort dingen. Dus ze, ze gaat ook echt de straat op uh, in haar werk omdat er iets moet gebeuren. Het ja. kan gewoon niet wat ja. er allemaal gebeurt. En, en, en dat is een echte een trotse politieman. Wat ik dan wel, wel ook nog wel een hilarisch moment vond uh, in de uitzending... was dat ze op een gegeven moment uh, aan de mopper was... dat ze geen pistool meekreeg. Ja. Dus het <laughs> gaf ook wel een beetje aan dat ja, wij als kijker... werden wel uh, zeg maar een beetje uh, gebracht dat ze ging meewerken. Maar ik geloof dat die politie zelf niet, uh, niet op die manier was geïnformeerd. Nee, Lijkt me ook best gek <laughs> hoor, als je daar met uh, allemaal roepen me staat. En dan gegeven, komt even ja. iemand uit Nederland die zegt... ik ga even vandaag nou, een dagje ondanks, met jullie Zij vonden vond het echt verslagen belachelijk. Dus ja, ik ben benieuwd, dat is volgende volgende week, overtuiging. Volgende week Kenia, dus ik ben benieuwd of ze daar wel een pistool krijgt. Ja. Waarbij ze overigens wel al aangaf van de, dat ze zo ervan overtuigd is... dat daar wat jij zegt van die criminaliteit... dat zit zo diep in het DNA om dat aan te pakken... dat ze dat bij al haar internationale collega's ook uh, zo treffend vond. Daar herkennen ze zich natuurlijk. Uh, ja, ja. dat ja. is heel hè Want ze komt uit Kenia, dat heb ik dan, hebben we allemaal nog niet gezien... maar dan zegt ze, dan kom je terug in Nederland... en dan waar wij allemaal niet over discussiëren ja. in relatie tot wat je daar meemaakt. We zijn een verwend... Want. Ja, zou het ons ook nog even een spiegel voor, zo nee, ja. uh, Er komen nog heel wat afleveringen. En degenen die nu nieuwsgierig zijn geworden, die kunnen die eerst natuurlijk altijd uh, terugkijken. Die gisteravond werd uitgezonden. Geniet om. Ja, dat is ook zo lekker. Ja. Amsterdamse. Van Gessel. Dankjewel. Gertja Voetman, dank ook. Ja. Dan gaan we naar uh, nieuws via de NOS. Nick Wouters is hier aangeschoven van de economieredactie. Nick, goedemorgen. goedemorgen. Het gaat over het moederbedrijf achter Albert Heijn en Bol.com. Aholt Deleuze heeft het de afgelopen jaar meer winst gemaakt. Die winst kwam uit op 1,8 miljard euro. Dat is 1 miljard meer dan in 2016. En dat komt mede door de recordverkopen online. De eerste weken van dit jaar begonnen alleen wel met een tegenvaller. En welke tegenvaller was dat dan, Nick? Dat was de tegenvaller dat de actie die ze bedacht hadden niet zo lekker loopt. Want je moet in het begin van het jaar die klanten weer naar de winkel halen nadat ze al die kerstinkopen al bij je gedaan ah, ja. hebben, dan moet je met een leuke actie komen. Dat is in de supermarktland van groot belang. Dik Boer van uh, Ahold daarover. Dat noemen we campagnes waar je uh, zegeltjes spaart voor pannen. Dit jaar hebben we een iets minder succesvolle campagne lopen. Dat gaat over overschalen. Die overschalen is minder succesvol dan de pannen vorig jaar. Ja, goed, dat kan je ook niet allemaal van tevoren uh, bezien. Die overschalen gaan we niet meer terugzien, denk ik dan. Nee, waarschijnlijk niet. <laughs> daar hebben ze dus uh, enorme spijt van, denk ik, van die overschalen. De concurrent, die, daar zie ik wel de kinderen uh, voor de winkel staan. Uh, met ja. een actie, spaaractie. Kortom, het moet eigenlijk op kinderen gericht zijn. Ik heb volgens mij nog vier van die, van die uh, volle ja, spaarkaarten liggen. Maar die potten en pannen die hebben wel geholpen... En die stalglazen eerder ook, maar deze ja, was dus minder wel. succesvol. Ja. Maar goed, los daarvan? Los daarvan, ja, nee, dat is ook dit jaar. Hè. Dit ga, die cijfers gaan over afgelopen jaar en daar is het gewoon goed gegaan. In Nederland hebben ze 4,6 procent meer verkocht. De winkelwagens zaten een stuk voller. We kopen niet alleen meer, we kopen ook duurdere artikelen... en ook online verkopen ze steeds meer... In decembermaand hebben ze een record aantal boodschappen bezorgd. In één week tijd hebben ze zelfs 100.000 online bestellingen bezorgd. Dat zijn allemaal die blauwe kratjes die dan bij mensen thuis worden mm -hmm. bezorgd. Enorme drukte, dat wordt alleen maar meer de komende jaren... En dan hebben ze ook nog allerlei supermarkten over de grens. In België gaat het wat moeizamer. Daar moeten ze wat meer op de prijs gaan letten. Daar gaan ze deze zomer met een nieuwe strategie komen. En in Amerika, daar halen ze eigenlijk de meeste omzet vandaan. Daar profiteren ze weer van de belastingplannen van Trump. Want dat zorgt ervoor dat ze komend jaar, of dit jaar is dat, 200 miljoen minder belasting hoeven te betalen. Dus dat is wel weer een direct okay, groot ja. voordeel voor het consument. En bij ons hebben ze in het dorp sinds kort van die kassa's uh, waar je zelf, dus zelf kunt afrekenen. We hadden altijd een scanner, maar nu uh, je dat niet meer te doen. Dat Zo -zo. zie je volgens mij bij steeds meer ja. supermarkten toch komen. Dat hebben we al een paar jaar bij ons. <laughs> ja, je hebt het op nee. alle nee. stations. Nee, in de oh, okay. oh, in de okay. nee, maar eventjes, want je hebt het natuurlijk op stations... dat je dat al heel lang kunt doen ja. en meerdere. Maar volgens mij... Nu is, gaan ze weer een stapje meer, verder. Het is weer uitbreiding, dan, uh, ja. Ja. ja. Ze gaan nu nog een stapje verder. Okay, dat je joh, niet... wij sukkenloven over achteraan wat jij wil. Ja. Over een paar jaar zie je in je dorp dat je niet <laughs> meer bij een uh, paal hoeft af te rekenen. Dan hoef je ze alleen maar te scannen. Wordt het vanzelf van je rekening afgeschreven? Je loopt vrolijk te weer winkelen uit. En uh, ja, dan, dan hoef je helemaal niet meer ge, dus op het eind ergens af te gaan rekenen. Dat ge gebeurt dan allemaal automatisch. Dan loop je eigenlijk gewoon met een vol mandje of een volle tas loop je langs een paal en die rekent het allemaal automatisch voor je af. Je hoeft zelfs niet meer langs die paal te lopen. Je moet uh, de producten scannen en dan kan je uh, weglopen. Ja, en Soms één keer in de zoveel tijd moet je dan gecontroleerd worden... om te kijken of je er daadwerkelijk wel alles aangeslagen ja. hebt. Dit is de toekomst, want Amazon experimenteert daar ook mee in Amerika. En dan gaat alles helemaal uh, vanzelf. Hoef je zelfs niet meer te scannen. Dan zien sensoren wat je in je mandje mm. gaat doen. Tot slot nog, Nick. Belgische media die meldde eerder deze week... dat de grote baas Dick Boer zou stoppen als bestuursvoorzitter. Ja. Het bedrijf zou dan de tweede man, Frans Muller, naar zijn plek doorschuiven. Klopt dat? Nou, dat heb ik hem voorgelegd. En hij had natuurlijk wel gedacht dat die vraag ging komen. Dus je hoort eerst uh, uh, uh, wat hij bedacht had... Maar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 Hij geeft eigenlijk helemaal geen antwoord. Nee. Ik zou denken dat het er toch wel iets aan zit uh, te komen. Maar ja, dat gaan we zien de komende tijd. Ja, je vraagt je altijd af inderdaad, hoe moeilijk is het om te zeggen... nee hoor, ik blijf dit gewoon nog een paar jaar doen en uh, het dat is prima het zo. Dat zegt hij in ieder geval zeker niet. Nee. Nee, goed splinter, hoe vat jij hem op? Uh, nou, ik, ik, nou, als ik nou, moet uh, je uh, goed in zijn. Als, hij zou niet een hele goede politicus zijn, want hij draait er te opvallend omheen. Dus dat is, heeft hij niet slim gedaan. Te opvallend. <laughs> goed. Dank in ieder geval voor jouw uitleg over Dick Boer. Dat blijft dan nog eventjes afwachten. Nick Wouters. Over een klein uur spelen we hier in Spraakmakers de nationale nieuwsquiz. In vraag 20. Die geven we alvast weg. Daar worden drastische maatregelen genomen. They make really nice pets. They're the most friendly animals. We've got big ja, een overvloed aan wat voor dieren hebben Nieuw-Zeeland ertoe gebracht... om een virus in te zetten om het aantal te verminderen? Het verrassende antwoord hoort u dus rond 10 voor half 12. Na de hoofdpunten uit het nieuws... NPO Radio 1. Die komen nu eerst Ja, zou ik dat bericht niet meenemen. Hugo Kleinstraat, de buitenechtelijke zoon van prins Carlos Hugo de Bourbon de Parme mag de prins titel en de naam Bourbon de Parme voeren. Dat heeft de Raad van State beslist in het hoger beroep dat prins Carlos had aangetekend tegen de uitspraak uit 2016. Toen kwam de rechtbank in Den Haag tot hetzelfde oordeel. De stichting Vliegramp MH17 vindt het bezoek van PVV-leider Wilders aan het Russische parlement ongepast. Volgens voorzitter Ploeg gaat Wilders voorbij aan het feit... dat Rusland betrokken was bij het neerhalen van vlucht MH17. Wilders sprak gisteren in de Duma onder andere... met de vice-minister van Buitenlandse Zaken. En volgens Ploeg is zo'n soloactie ongepast. Ahol Delaesse, het ging er net al over, heeft een goed jaar achter de rug. De winst kwam vooral door recordverkopen online uit op 1,8 miljard euro. Dat was een miljard meer dan in 2016...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 plag. Spraakmakers. En in het tweede uur van Spraakmakers de petitie Geen BTW op bio sluit vandaag. De bedoeling is dat de BTW op biologisch voedsel naar nul gaat. En de eerste die zijn handtekeningen zetten was Volker Engelsman. is CEO, de grote baas van EOSTA. Een bedrijf in biologische groenten en fruit. Hij is hier. En Splinter Chabot kennen we als Groenrechts, dus die heeft <laughs> geen moeite om daarover mee te praten. Aan tafel ook straks actrice Juman Fatal. Zij speelt in de telefilm Gelukzoekers. Faiza speelt zijn gevlucht Syriës meisje. Dat verliest wordt op de Oer groningse Jonge Harko. En het is woensdag. De winterspelen zijn voorbij. Dan weet u het wel, als liefhebber uh, schuift straks aan Jan Beuving om de taal door te nemen met ons na Shell Kro. Son van Cheryl Crow Vandaag sluit de petitie geen BTW op bio. En de bedoeling is dat de BTW op biologisch voedsel helemaal naar nul gaat. De eerste die zijn handtekening heeft gezet was Volker Engelsman. Ik zei het al, CEO van Eosta, een bedrijf in biologische groenten en fruit. En de man die afgelopen november ook door trouw werd uitgeroepen... tot nummer 1 van de duurzame top 100. Engelsman, welkom. Dank je. Ja. Splinter Chabot was al uh, helemaal vereerd om naast ja. u te zitten. <laughs> Waarop u meteen alle bescheidenheid zei. Ik doe het niet alleen, maar ik doe het uh, met een groot team. Waar ja, we het neerzetten. Ook. Maar goed, er staat één gezicht op die nummer één, en dat uh, bent u in dit geval. Rutte 3 heeft al bekendgemaakt: dit kabinet wil het groenste kabinet ooit worden. Vorige week is het bekend gehoord dat er een nationaal klimaat- en energieakkoord komt dat de lat heel hoog gaat leggen. Dus wat dat betreft, die 0% op biologisch voedsel, die kan er wat u betreft dan wel mooi bij. Ja, dat gaat helemaal de goede kant op. Ja, u heeft daar verder vertrouwen in. Natuurlijk. We hadden al wat jaartjes eerder dat kunnen doen. Mij dat wel, ja. Ja, ja. Maar goed, uh, als ik goed ben geïnformeerd, Splinter, jij bent uh, een groene jongen. Uh, ja, dat is ook het grappige. We hadden het net ook even over, van, de, je noemt in al, van, de, de, de, dit, dit kabinet wil het groenste uh, kabinet ooit worden. En t, als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's, dan kon je je afvragen, van, gaat het ook lukken als de VVD de grootste wordt? Want in het verkiezingsprogramma van de VVD stond eigenlijk niks over duurzaamheid. En wij als, vinden, ja, als je VVD vinden juist duurzaamheid en, en, en samenwerken ook met, met andere landen. Je kan het niet als Nederland in je eentje doen, maar juist ook met andere landen die samenwerking in opzoeken. Dus dankzij dan veel... nee, nee, Splinter nee, dan Chabot dan en zijn team. Nee, absoluut niet. Dankzij hun voorgangers. Uh, en wat ik heel mo uh, mooi vind ook is dat het uh, uh, klimaatprobleem is een probleem, maar het is een oplossingsprobleem. probleem. En volgens mij bent u ook een van de mensen die dat laat zien. U komt met concrete maatregelen wat je kan doen uh, om uh, de, die, die verandering, innovatie te stimuleren. En wat, wat wij als liberalen heel erg belangrijk vinden is dat de vervuiler betaalt. En nu, uw oproep is ook eigenlijk, hè, degene die, die, die vervuilen, die moeten eigenlijk meer betalen. En degene die niet vervuilen, die hoeven eigenlijk niet te betalen. Dat vind ik eigenlijk een hele eerlijke uh, beleidsaanvraag uh, als het ware. Van goh, is dat niet iets om iets mee te doen? Ja, en de vraag is inderdaad hoe dat gaat uitpakken. Want voorlopig staat het natuurlijk in het regeerakkoord... nog dat die btw op groente en fruit in het algemeen juist omhoog moet. Uh, en u zegt inderdaad, met de filosofie de vervuiler betaalt... als het om biologische groenten gaat, dan moet dat naar nul toe. En u maakt dan de vergelijking met zoals u het noemt gangbare voedsel. Hè? Dus wat niet biologisch is. Kunt u dus uh, aan de hand van wat voorbeelden uitleggen... waarom u zegt biologisch voedsel moet daarin ander, anders behandeld worden? Met die vervuiler betaalt, dat principe? Ja, er zitten allerlei verborgen kosten, heet het dan zo mooi... in de gangbare landbouw. Op het gebied van bodemverontreiniging, waterverontreiniging... Eh, klimaatopwarming, gezondheid ook. En die verborgen kosten zitten allemaal netjes verdisconteerd... worden doorberekend in het biologische product. Nog niet alle, maar de meeste wel. Dus eh, is het alleen maar terecht dat bio wat... Uh, om te zeggen dat bio niet te duur is, maar gangbaar te goedkoop. Ja. Alleen dat is niet het ja, ja, perspectief ja, ja. Van, de, van de consument. Want biologisch voedsel, nou, als we kijken in de supermarkt, is duurder. Ja, dan is voor het oog van de consument ja. duurder. Maar in werkelijkheid, als je het maatschappelijk bekijkt, is het eigenlijk goedkoper. Omdat je een hele hoop kosten bespaart op het gebied van bodemverarming... Ja. waterverontreiniging, klimaatopwarming ja, enzovoort. Ja. Maar waarom betalen we er dan meer voor? Omdat die boeren die extra kosten hebben om uh, voor bodemvruchtbaarheid te zorgen... en te voorkomen dat het water verontreinigd wordt... en, uh, stik en, en, en broeikasgas in, uit de atmosfeer te binden in de grond. En bovendien zijn biologische producten vaak gezonder... simpelweg doordat er geen bestrijdingsmiddelen op zitten. Maar goed, dat levert wel een ja. extensievere vorm van landbouw op... die per hectare misschien wat minder oplevert... maar die op de lange termijn natuurlijk veel gezonder is voor ja. mens en milieu... Dus boeren zijn wel meer kwijt als ze biologisch boeren... dan wanneer ze uh, dat niet doen. Ja, tuurlijk. Ja, en da daar betalen wij dan voor in de supermarkt. Ja, dat is het rare dat we eigenlijk een ongelijk speelveld hebben... zoals Splinter net zei, waarin de vervuiler niet betaalt. Ja. Dus als jij de productiviteit per hectare kan opvoeren... met behulp van kunstmest, wat vaak ook weer het gewas verzwakt... maar daar heb je dan bestrijdingsmiddelen voor... Uh -huh. dan heb je hogere opbrengst, kan je het product dus lager aanbieden. Alleen de de prijs die de samenleving mensen en milieu daarvoor betalen... die wordt afgeschoven op toekomstige generaties... of in het beste geval op de belastingbetaler. Dus eigenlijk moet ik het zo zien... de afschrijfkosten die je hebt van een vrachtwagen... die neem je mee in je planning, in je kostenplaatje... maar de afschrijfkosten van de bodem... die door intensievere landbouw natuurlijk slechter wordt... dat wordt niet meegenomen in de prijs. Nee, dat is toch raar. ja, Ik heb er nooit zo over nagedacht. Als je het zo bekijkt misschien wel. Kijk, eigenlijk hebben we met een hele rare winstdefinitie te maken waarbij je wel afschrijft op die vrachtwagen of op fabrieken ja. of machines... maar je schrijft niet af op het gebruik van natuurlijke bronnen... Ja. of op de gezondheidskosten van mensen. Want hoe zit dat met die gezondheidskosten? Is dat alleen vanwege de bestrijdingsmiddelen, bedoelt u dat? dat je... Ja, gezondheid is natuurlijk meer dan afwezigheid van ziekte of afwezigheid van bestrijdingsmiddelen. Maar als je daar eens begint... Eh, 60, 70 procent van de, van de gezondheidskosten eh, in heel Nederland zijn voeding gerelateerd. En dat zit echt niet alleen in te veel suiker of zout of vet... maar een groot gedeelte daarvan wordt ook veroorzaakt door bestrijdingsmiddelen. En dan niet de afzonderlijke bestrijdingsmiddelen alleen... maar ook de cocktail-effecten daarvan. Wat wij als totaal binnenkrijgen. Ja, daar is natuurlijk nog veel meer onderzoek voor nodig... maar globaal kan je dat wat stellen. Dat er meer ziekteverschijnselen zijn. Dus als je daarmee zou je zorgkosten kunnen besparen. En dat is ja. dan ook weer, ja, het wordt een heel financieel verhaal. Maar <laughs> op die manier kom je in ieder geval achter waarom is biologisch voedsel duurder? Ja. En hoe, hoe hebben we dat allemaal samengesteld? U zegt ja. dat klopt dus niet. Nee, daar klopt eigenlijk helemaal geen ene biet van. Dus als je <laughs> geen dat ene biologische biet dan mag kopen... overigens zijn meer dan ooit suikerbieten gerooid, hè? begrijp ik dit jaar. Oh, ik weet niet of het biologische zijn of niet. Ja, dat was ook in het nieuws vanochtend, maar dat er terzijde. Tegelijkertijd, uh, laten we dan het plaatje van de toekomst erbij pakken. Hè? We ja. hebben 7,6 miljard mensen nu op aarde. Nou, dat mm -hmm. zijn er in 2050 naar verwachting 10 miljard. Die monden boek? zijn al lastig te voeden. Laat staan met alleen biologisch voedsel. Want ik neem aan dat u dat het liefst zou zien. Ja, Guilena, dat is precies de vraag... Of, dat, of die stelling van je klopt. Uh, of je met bio de wereld niet kan voeden. De hele wereld, hè? Als je ja, al aangeeft wereld. nu... van we hebben meer landbouwgrond nodig om biologisch ja. te boeren... ten opzichte van gangbaar voedsel. Ja. En het is nu al lastig om ook mond goed te voeden. Ja, maar neem bijvoorbeeld uh, bodemvruchtbaarheid. We verliezen op dit moment 30 voetbalvelden per minuut... aan vruchtbare landbouwgrond als gevolg van intensieve landbouw. Dat is 12 miljoen hectare per jaar volgens mm -hmm. de FAO van de VN. Ja. Nou, dat is niet houdbaar... Strakjes heb je misschien op dit moment kun je dus wat extra productiviteit uit die hectare persen. Ja. Uit die intensieve landbouw. Alleen je houdt het niet vol. Dus als je straks niet 6 maar 10 miljard mensen moet voeden, ja, dan wil je toch wel ook nog een beetje landbouwgrond over hebben. Uh -huh. En biodiversiteit, die vaak voor veerkracht in het systeem zorgt. Om dan ook landbouw te kunnen bedrijven. Ja. Dus het is meer een vraag van korte en lange termijn. Dus wil je een sprinter. Zijn of weer een steer zijn, weer de korte termijn. Maar ook als steer, gewoon heel realistisch, is er dan genoeg landbouwgrond beschikbaar om de hele wereld van biologisch voedsel te voorzien? Nee. Even onafhankelijk van of je het kunt betalen? Ja, ja, ja. Uh, nee, het antwoord is nee. nee. Als ze zo vlees blijven eten zoals ze dat nu doen, dan kunnen we de wereld niet voeden. Gangbaar niet en bio niet. Mm. Dat, dat, dat is ook heel simpel. Op dit moment, uh, neem vlees. Uh, er is niks mee met vlees natuurlijk. Je wil maar geen vegetariër te worden. Alleen in een, in, een, in een zinvol landbouwsysteem waar alles een beetje in evenwicht is, is maar een beperkte ruimte voor ook vee. Ja. En op het moment dat je zegt: nee, we willen toch meer vee. Ja, dan moet je dus uh, krachtvoer uit het, uh, uit het zuidelijke halfrond, uit Argentinië, Brazilië of Amerika gaan importeren. Dat zijn gigantische monoculturen die een verwoestend effect op de mm. landbouwgrond hebben. En daardoor het waterbergend vermogen van de grond omzeep helpen. Waardoor je weer waanzinnig hoeveelheden water nodig hebt. Ja. 15.000 liter per lapje rundvlees. Maar goed met als de je enorme broeikasgas uitstoot. Ja, maar als je in de vervanging gaat zitten, dan zit je ook met bijvoorbeeld een vervanger voor vlees. Is soja. Dus dan zit je ook natuurlijk met soja. Ja, maar dan nou, nou doe je net alsof dat de enige vervanger is. Je kan, er zijn eindeloos veel vleesvervangers. En ik, ik heb nog niet, ik weet niet, ik heb het laatste nieuws niet gevolgd. Maar ik heb nog nooit gehoord dat een vegetariër overleden is... omdat hij geen, uh, geen vlees had. Nee. Of een Tenminste, vleesvervanger had. Ik heb het ook niet gehoord. Nee. Er zijn genoeg vervangers, zegt u. Ja, natuurlijk. Ja, dus het ja. zou die kombi moeten zijn. En als je minder met vlees zou werken, minder vlees zouden eten... dan zou het biologisch misschien wel mogelijk zijn. Ja, absoluut. Hm. Ja, ik heb één vraag, want je uh, uh, uh, hoort ook veel over gen gemodificeerd uh, voedsel. En, ja. en dus met uh, gen-theorieën zo uh, voedsel aanpassen. En dat is een, een soort van versnelde uh, procedure om, om een bepaalde uh, product zeg maar, op een op gunstige manier te krijgen. Zit u de, bent u daar voor of tegen eigenlijk? Ik of... zie het nut er niet van in. Uh, uh, nou, om te, beginnen, uh, om te beginnen ben ik geen expert op dat gebied. Maar als ik uh, om me heen kijk dan uh, is het voor mij vrij duidelijk dat uh, de wereld is niet een kwestie van opbrengst per hectare, maar van een eerlijke welvaartsverdeling. En op dit moment zijn we in de eerste wereld veel rijker dan in de derde wereld. Mm -hmm. Op het moment dat je die derde wereld afhankelijk gaat maken... van uh, eerste wereld gebaseerde uh, gentech uh, of pesticiden... of agrochemische bestrijdingsmiddelen leveranciers... Mm -hmm. dan maak je die kloof tussen de derde en de eerste wereld alleen nog maar groter. Je maakt die derde wereld nog wel afhankelijker. afhankelijker. Ja, okay. En daarmee de inkomenskloof. Dus dat is punt één. Ja. Punt twee, uh, de gentechnologie wil nog wel eens de indruk wekken... dat productiviteit of ziektewerend vermogen van het gewas... in één gen zou zitten. Wat je dan in dat gewas kan frummelen... en dan zou het plotseling ziektewerend zijn... Terwijl iedereen weet, dat, dat, dat weet jij als ja. geen ander... dat gezondheid begint bij een gebalanceerd dieet, bij diversiteit. Maar ja. kan het niet wel, het misschien niet zalig maken, maar wel een bijdrage eraan leveren? En ook qua, dat het gewoon even gezond is? Ja, dat, dat uh, is allemaal niet uit te sluiten, maar ik, ik denk het niet. Nee, maar u wilt <laughs> natuurlijk gewoon alles op die bio-tour hebben. U zegt, dat, is, dat heeft de toekomst. En daar moeten we eigenlijk, eigenlijk alle inzet op plegen. Ja, kijk, het is niet zo belangrijk wat ik wil. Maar ik denk, ja. het gaat meer om de vraag, uh, wat is een verstandige route? En diversiteit, lees, biodiversiteit, mm -hmm. is een verstandige route. En, als jij en we zitten in een soort reductionistisch uh, paradigma gevangen, lijkt het wel eens, waarin we denken dat we het alles met deeltjes kunnen oplossen, terwijl de hele natuur uh, in your face zegt, het gaat om het geheel, ja. dat groter is dan de delen. Dus laten we dat nou eens een beetje beter leren snappen... en de diversiteitspotentie uh, van de natuur aanboren... waardoor er veerkracht in de gewassen komt... dan is het maar helemaal de vraag of je tech nodig heeft. Nog even los van hebt. de vraag of de consumenten het willen. En Europa wil een groeiende meerderheid... Geen ge mm -hmm. gentechnologie. Nee. Om precies die reden. Rondom de bio trouwens bungelen wij nog steeds onderaan als landje. Of tenminste in de onderste regionen. Want daar is bijvoorbeeld in Zwitserland waar we het over hadden... rond het referendum <lacht> met de publieke omroep. Maar daar zijn de bananen bijvoorbeeld al 100% biologisch. Hè? Dus klopt. daar zijn ze al wel ja. een stapje verder. Uh, misschien uh, om positief te eindigen. Want het begon allemaal dit gesprek <lacht> met die btw uh, moet naar nul... als het gaat om biovoedsel. de petitie. daar hebben al 60.000 mensen ondertekend. Nu ja. hadden de verwachting dat er zo'n 40.000 zijn. Dat is al uh, boven de verwachting. Nu nog wachten wat de er Haag ermee gaat doen. Ja, de, de, maar dat, uh, kijk of het nou die BTW is of wat anders. We moeten naar een gelijker speelveld toe in de markt. En uh, kijk, uh, ik denk, ik, de VVD gaat er toch altijd, bij de VVD gaat het toch altijd om de markt ja. en om winst. En wat mij betreft is dat helemaal juist. En is dat goed te combineren? Er, het niet People, zien? planet en profit, maar gaat het uitsluitend om de profit? Ja. Maar dan nou wel netjes rekenen, inclusief de kosten ja. van people en planet. Dus wat mij betreft, correct rekenen, uit die groene bubbel, uit de bio-bubbel, in het DNA van de markt afdalen, zorgen dat er een speelveld komt, waar de kosten van mensen en milieu netjes verdisconteerd zitten in de prijs die de consument in de supermarkt bijvoorbeeld voor bio betaalt. Ja. Splinter, had je al getekend? Ja, nou, ik wil, net vragen, wanneer kan je tekenen? Ik heb hem wel van nog even ik, opgezocht. Ik uh, zie jou steeds uh, meer opveren. Ja, ja, ja. Ik denk, nou, Er komt nog geen handtekening ik, bij. Ik, ik uh, ga het tekenen. Ja, heel goed, heel goed. Succes in ieder geval en hartelijk dank dan. voor het Engelsman. Leuk. Vanochtend uh, wordt er door de mensen die niet grieperig zijn... Uh, volop gereageerd op die stelling. Geplande behandelingen moeten wijken om grieppatiënten op te vangen. Eddie Roberti schrijft op onze site... de keuze zou niet nodig zijn als de gezondheidszorg... wat hoger op de agenda in Den Haag zou staan. Nu worden grieppatiënten die ziekenhuisbehandeling uh, nodig hebben... neergezet als zorgverdringers van andere patiënten. Nou, dat is toch zeker niet de bedoeling. 33% trouwens is het eens met die stelling. En u kunt natuurlijk nog de hele dag online blijven meepraten. Nee, maar Jan Beuving. Ja, goedemorgen. Wat een feest, je bent en er goedemorgen, weer. Goedemorgen, goedemorgen. Splintershamot. Ik Ik heette vroeger altijd op het voetbalveld, noemen ze mij Balk. Nu zit ik eindelijk met een splinter okay, aan. tafel. Nee. vind ik heel leuk. <laughs> Kijk, um, <laughs> het ging de afgelopen dagen op de televisie toch vooral over één vrouw. Miss Bouwman, toch een beetje de guillaine Plag van de televisie. En het meeste over haar is gezegd. En wat opviel, is dat je nauwelijks iets lelijks over haar hoorde. Over de doden, niets dan goed, zegt het spreekwoord ook. Maar dat terwijl in haar, haar meest in het oog springende bijdrage aan onze taal toch deze woorden zijn. Licht uit, spot aan. Ja, maar nu haar levenslicht uit is... was dat toch geen start zijn om haar te gaan uh, bespotten. Zij werd geroemd om haar professionaliteit. En het woord dat het meeste viel was het woord gewoon. Maar dat was ze natuurlijk helemaal niet. Ze was niet één van de acht, ze was één van de één. Uniek in haar soort. En Berend Boudewijn, gisteren te gast bij De Wereld Draait Door... legde uit wat ze dan wel was. Nou, die is... Uh... Dat is het verkeerde fragment. Iedereen zegt, ze was zo gewoon. Maar ze was niet gewoon. Nee. Ze was heel buitengewoon. Ze was een hele slimme uh, vrouw, maar die benaderbaar was. Dat is een veel beter woord dan, dan gewoon. En die eigenlijk te verstaan werd door de Timmerman en de professor, om dat zo te zeggen. Ja. Ja, kijk, dat is goed gezegd. Ze was niet gewoon, ze was buitengewoon. Dat grapje kun je met meer woorden uithalen. Ze was niet issig, ze was buitenissig. Niet kerkelijk, maar buitenkerkelijk. Eh, niet te verwarren met buitenverband, wat dan verwarrend genoeg weer binnenkerkelijk is. Ze was niet matig, maar buitenmatig goed. En ze was niet lui, eh, maar hier houdt het op, want ze hoorden ook niet bij de buitenlui. Terug naar Berend Boudewijn. Hij zei ze was benaderbaar. En dat woord moeten we vind ik, goed onthouden, want dat is het woord dat meestal bedoeld wordt als mensen iemand gewoon noemen. Dat je gewoon met iemand kunt praten. Maar het is beslist niet Hetzelfde. Er zijn heel veel gewone mensen die totaal niet benaderbaar zijn, en benaderbare mensen die alles behalve gewoon zijn. En in die laatste categorie viel Mies. Ze kon met iedereen praten en ze leek ook van iedereen te houden. Ze was mise en scène en totaal geen misantroop. Achternaam overbodig, dat heb je soms: Freek, Joep, Toon en Mies. En toch kun je niet zeggen dat ze haar voornaam was... want Mies betekent slecht en laag bij de grond. Maar zij was zo niet Mies... dat we voortaan bij Mies toch aan iets moois denken. Nou, dan naar de vrouw waarvan het de vraag is... of zij ooit ook alleen een voornaam zal worden. Eh, we hadden het er net al over Ellie Lust. Gisteren begon haar nieuwe programma Ellie op patrouille. En dat Lust de taalliefhebber wel, het was smullen. Een lust voor het oor, zo gezegd. Ze was gisteren in Bogota, Colombia... waar ze met de politie een dronken man oppakte. Nou, die is... Uh... Rondom gelukkig zeggen wij dan. Ja, rondom ja, gelukkig. Mooi. Een synoniem voor dronken dat ik nog nooit had gehoord. Maar wat een mooie term. Een soort positieve tegenhanger van in kennelijke staat. Nu begrijpen we eindelijk waarom Dr. Hannes P. Uh, dit zong. Twee half om en één Tartar. Ja, twee half om, dan ben je dus ook rondom. Ben je rondom gelukkig. De dokter anders wilde gewoon drank. Toen ik dat lied zong, rondom gelukkig zijn, daar draait het om in het leven. En even later noemde ze het nog een te veel aan baggers geofferd, ook al zo'n onverwachte uitdrukking uit haar mond, alhoewel al wel veel bekender dan rondom gelukkig. Nou hoorden we net al het fragment over haar portofoonverkeer... dat ze ook in Colombia weer aanzwengelde.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 Ik zal het woord niet noemen. Het begint met een E. Ik zal het woord niet noemen, maar het begint met een E. Het is toch ongelooflijk, Guilaine Splinter. Dat zelfs die nuchtere Ellie Lust het nu al over de Elfstedentocht heeft. <laughs> uh, maar hij, hij komt dus niet en zeker niet in Colombia. Maar het is een vrouw met zelfspot en humor, dus. En haar talenkennis is ook verbluffend. Zoals hier als ze twee arrestanten terechtwijst. Ja. Calmo. We spreek haar Spaans inmiddels, hè? Ja, uh, Calmo. Die blik ja, erbij ook, ja, hè? Ja, schitterend. Ja, die kunnen we hier niet laten zien. <nacht> maar humor, zelfspot en een talenknubbel. Deze vrouw is niet aard, ze is buitenaard. En dan heeft ze ook nog fijn politieargon in de vingers. En dat horen we als ze mee mag met een grote politieoperatie. We zijn met 350 politiemensen. Dit is een operatie die is anderhalf jaar lang voorbereid. Dus dit is een hele belangrijke dag. Dit is de klapdag. De dag dat de actie natuurlijk plaatsvindt. Ja, de klapdag. Prachtig woord. Eh, moest ik een woord van de dag aanwijzen... dan eh, scoorde dit hoge ogen. Ik vroeg me wel af, anderhalf jaar lang voorbereiden... mag je dan zomaar mee als agent? Ik vond het een beetje... Nou goed, vooruit. Klapdagen heb je overigens in allerlei sectoren. Bij het Koninklijk Huis noemen ze Koningsdag waarschijnlijk klapdag... omdat ze dan de hele dag applaus krijgen. Eh, in de politiek heb je ook klapdagen als de kabinetsonderhandelingen weer eens klappen. En als je bokser bent, is het elke dag klapdag. Het is een mooi woord, vind ik. Een dag met 24 uren u erin. Het is vandaag ook klapdag in Haaksbergen, waar de eerste marathon op natuurijs gereden wordt. Dat wil zeggen opgespoten natuurijs. Je kunt wel echt natuurijs op, maar ja, dan klapt alleen het ijs. En uh, Haaksberg had het gewonnen van Arnhem, Veenoord en Noordlaren. Het kwartet van de net niet gelukte winters. En Eva Jinek die vroeg aan de ijsmeester, die gisteravond bij Jinek zat uh, hoe dat onderling gaat. Sturen berichtjes naar elkaar, van wij gaan goed. Soms ook. Ook uh, voorzitters die een beetje wat steken onder water natuurlijk. Of he, onder het ijs eigenlijk. Ja, steken onder water. Nee, steken onder het ijs. Een man die zijn spreekwoorden bevriest als het buiten onder nul is... dat is een ijsmeester naar ons hart. Ik hoorde Splinter zojuist ook al uh, uitgebreid met de taal en de dooi... En, en de vorst, Glad ijs, ja, ja, zeker. ja, ja. Sluiten wij nog af met ons etje, onze persoonlijke tweet... Uh, aan een persoon of instelling. Vandaag naar het Koninklijk Huis, want wij hoorden dat Hugo Kleinstra... zich van de Raad van State uh, prins mag noemen. Dat is uh, net bekend geworden. Okay. Uh, dus, uh, want hij is een buitenechtelijke zoon, geloof ik, van Carlos. Het uh -huh. Koninklijk Huis, geen klapdag, maar prinsjesdag. Gefeliciteerd met... Gezinsuitbreiding. Kijk eens aan. En verstuurd. Zo is het. Moet je niet uh, schaatsen eigenlijk? Uh, nee, het is echt te gevaarlijk. Hè? Open, open wakker. Nee, in Haaksbergen. In, in Haaksbergen. Nou, nee, op ijsbaantjes kun je wel schaatsen. Het is ijsbanen, ijsweren. Dus uh, laten we zeggen, nee, het is op open water. Ik zou het heel graag willen, maar het is te gevaarlijk. Eerst al die wind wakken en vervolgens uh, dan het net dicht is en dan de sneeuw van vannacht overheen. Dat is uh, volkomen onbetrouwbaar. Moesten we niet doen, hè? Nee. Nee. Ben jij een schaatsersplinter? Oh, ik, ik kan het voor gemeten, maar ik vind het wel fantastisch om te doen. Maar ja, dan moet je af en toe een beetje hè? maar dan moet het moet wel dik genoeg zijn. Oh, maar ik, ik ben ook bereid om helemaal naar het noorden te rijden als daar één plas is. Ik heb het ook wel gedaan in het verleden. Dan kon je daar schaatsen en dan rijd ik rustig anderhalf uur om dan hebben we de Geweldig, ja. ja. Het is, echt, uh, het is uh, Nederland op zijn mooiste, uh, vind ik. Het is echt windsport in eigen land. Ja, vanochtend met zo'n heel klein laagje sneeuw erover. Wat natuurlijk echt uh, helemaal niet fijn is nee, voor het ijs. Nee, maar nee. voor de beelden en dan inderdaad die zon die opkwam. Ja, het was uh, idyllisch Hollands, Am wat dat Anton betreft. Anton Pieck he? had zich. Anton ja. Pieck, ja, die leukenlijk. was er blij mee geweest, zeker. Goed, wij gaan zo meteen uh, ook naar het noorden des lands... vanwege een televisiefilm die uh, vanavond uh, over gelukzoekers in première gaat... met de Syrische actrice Juman Fattah. NTO Radio 1. Zondag worden ze uitgereikt. De belangrijkste Amerikaanse filmprijs. And, to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Wij volgen het spektakel op de voet.